Zamanihi taqsimul fi'al da'atibari zamanih Wat betekent dat? Taqsimul fi'al, al fi'al, jullie weten wat het is. Het is een woord die duidt op een, een, een gebeurtenis en een bepaalde tijd. En nu gaan we deel fi'al gaan we verdelen. Ook deel fi'al gaan we nu verdelen. Er zijn verschillende manieren om en fi'al te verdelen. Vandaag gaan we het verdelen uh, voor wat betreft dus qua tijd. We gaan hem verdelen qua tijd. Er is een verdeling qua tijd. Er is een verdeling qua uh, opbouw van werkwoord. Er is verdeling qua iets anders. Maar vandaag gaan we het hebben over de tijden, dus het verdelen van een werkwoord in tijden, qua tijden. Even kijken wat wordt hier allemaal geschreven. Uh, ja, goed, uh, ik probeer inshaAllah te gemoed te komen aan alle niveaus. Uh, voor sommigen ga ik misschien te snel, voor anderen ga ik te langzaam. Nou, zuster Warda, uh, ik zal proberen inshallah langzaam te gaan. Uh, u heeft het boek en ik, voor mij is het bladzijde 15 waar ik nu zit te lezen. En misschien kan zuster Um zeggen uh, welke bladzijde zij zit, want het is een ander druk, andere uitgave. Bladzijde 21, dus bladzijde 21, daar zijn we nu mee bezig. bi'atibari <lacht -ie> Het verdelen van een fi'al van een werkwoord qua tijd. We gaan beginnen met met de voorbeelden. Ik ga eventjes lezen en dan mag iemand anders ook de voorbeelden lezen. جَرَى الكَلْبُ دي ز فوربيلداس تروتيسي بيلو اوك فون ماي فيا ايميل كرايجن جَرَى وعليكم السلام الله وقف الرجل ضاع الكتاب دقت الساعة جاءتي Nee, ik bedoelde niet dat u te snel gaat, maar dat andere zusters te veel commentaar leveren en geen rekening houden. met andere Geen insha'Allah. Geen probleem. Geen probleem insha'Allah. Ik hoop dat we dat niet meer doen. Broeder, Mag, uh, kan een broeder eventjes de voorbeelden lezen? Hand omhoog als iemand de voorbeelden wil lezen. Meneer recht, broeder met Satak. جرى الكلب وقف الرجل ضاع الكتاب دقة الساعة جاءت البنت باضة الدجاجة أحسن الله لك بارك الله فيك. ألين، البلاطة het is niet Babati de Djedjetu, maar die Djedje, eerste Djedje, heeft geen Shedde. Dus Babati, Babati, de Babati, de Djedjetu. Nou, nog iemand anders? Ik zal even uitleggen wat het betekent, dus vertalen. Jara Al-Kalebo. Jullie moeten eventjes en uh, ik, ik zal hier eventjes wat opmerken. Uh, let jullie op als ik de zin in één keer lees. Of als ik de zin in, deel, in delen lees. Dus het eerst, eerste woord en dan stop ik en dan. Tweede woord. Kijk. Ik zeg, Jaral Kelbu, als ik het in één keer lees. En Jaral Kelbu. Als ik één voor één lees. Jaral Kelbu. Jullie moeten opletten naar die a van al Kelbu. In het eerste geval spreek ik het niet uit. Jaral Kelbu. Jaral Kelbu. En in het tweede geval spreek ik die A wel uit. jara el-kelbu. Waarom het zo is, dat heeft te maken met die hamza. Die hamza van die alif van el-kelb, die heet alif of Twafel. Dat betekent dat als je het vorige woord uh, gelijk uitspreekt, of het uh, volgende woord gelijk uitspreekt, na de vorige woord, het vorige woord, dat betekent dat die hemze verdwijnt. Maar als je met het woord begint te spreken, dan moet je die hemze ook uitspreken. Dan zeg je Jara al-Kelbu. Jara al-Kelbu. En dat betekent de hond uh, rende. De hond. Rende. Waqaf al-Rajulu. De man stond op. Waka al-Rajulu betekent de man stond op. Of de man stopt, stopte. Dat heeft twee betekenissen. Of stoppen of opstaan. Waqaf. En ba'a al kitabu Het boek is kwijtgeraakt. Dakkat الساعة. dakkat is الساعة. الساعة. The clock ticked. De klok tikte. Jia til binthu. kwam, de het meisje. Dus het meisje kwam, jia البنت. Babati de Babat betekent uh, leg de eieren. Ad betekent de kip. Babat is dajajatu de, uh, de kip legde eieren. Ik zie handen omhoog. Uh, wouden jullie de voorbeelden lezen of heb jullie een vraag zuster Warden Walaikum salam wa Is baba de jaja met of zonder streep op de letter de Baba, sorry, Ba uh, Ja, in het boek staat het zonder streep, bij mij tenminste. Maar het staat wel een streep, het moet wel baba, -ba -ba, Dat is fetha. Treat al haar. Dus, Bob, ba Bati, et de toe. Nou, hierbij wil ik hem graag aanmelden. Tij het laat uw uh, mailadres uh, even achter. Heeft u mij gehoord? Nee, <laughs> ik heb niks gehoord. Er uh, is dus volgens mij iets mis met, met het geluid. Uh. Nou, wie wil dat proberen? Tot dan. even kijken, ik heb hier nog een vraag, wat was Jara? Wat was Jara? Jara betekent rende, naam. Jara is rende. Tijd, om een beetje tijd te winnen, zal ik eventjes door de uitleg heen gaan. Teammel al kelimaat el-oula, fil je tadidha af'alen. Dit is nu blokzijde 15. Als we kijken naar deze voorbeelden, dan zien we dat de eerste woorden wat zijn de De eerste woorden in al die zinnen dat zijn afhaal, werkwoorden. Dat zijn afhaal. Waarom? Omdat wij duiden op een gebeurtenis in een bepaalde tijd. Waar ik hem straks te lukken. Wa min ha en En als je kijkt welke, over welke tijd het gaat hier, dan zien we dat het gaat om het verleden tijd. Om de verleden tijd. Als het niet 15 is, dan is het denk ik, hoeveel is het, zuster Om 21. Dus het gaat hier om verleden tijd. Rende, stopte, of stond op, uh, is kwijtgeraakt, tikte, kwam, legde eieren. Dat zijn allemaal werkwoorden in verleden tijd. Jara. إذا تدبرت هذا الزمن في كل من هذه منها وجدته زمناً ماضياً بس خطأ في الرسالة، فكلمة جرى في المثال الأول تدل على الجري في الزمن الذي مضى قبل التكلم. بس الwoord جرا دات op de gebeurtenis renen wanneer in de verleden tijd. En wat betekent verleden? Verleden ten opzichte van het moment dat je aan het praten bent. Uh, Op het moment dat je aan het praten bent, en je zegt Jaral Kelbo, dat betekent dat de hond rende voordat je aan het praten was. te het in het En hetzelfde geldt voor Wakasa Rajul. Wakafa duidt op de gebeurtenis stoppen of opstaan in verleden tijd. Enzovoort. Hetzelfde kun je zeggen over alle voorbeelden. Dus daarom noemen we deze Woorden, deze werkwoorden noemen we dat afa'al maadiyah dus فعل Maadi is enkelvoud فعل maadiyah dat is een werkwoord in verleden tijd فعل maadiyah dat is werkwoord in de verleden tijd dit moet jullie onthouden dus we gaan naar al-qaida stelregel nummer 4 al fi'al al-madi, Dat kullu het verleden. al-madi. Heel simpel. Al fi'al al-madi, wat is dat? Dat is ieder fi'al die op het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis, wanneer? In verleden tijd. In verleden tijd. Dat is al fi'al al-madi. Nou, een simpel Nederlands dat is, werkwoord in de verleden tijd. En dan gaan we naar al-Mubare'ah. al tialu al Dan hebben we andere voorbeelden. Als jullie mij volgen, aghsilu Arsilu, aghsilu al albasu siabi, Nalabu, بالكرة نمشي في الحقول ينبح الكلب ينتبه الحارس تأكل البنت تذبل الوردة سليمان <تصفيق> We zijn nu bij Al-Fi'l Al-Mubari'a. Voorbeelden van Al-Fi'l Al-Mubari'a. Is broeder Abu Suleiman met ons? Wil jij de voorbeelden lezen? Dus voorbeelden van Al-Fi'l Al-Mubari'a. اغسلوا يدي إن شئت. الله. اغسلوا يديه. ألبسو ثياب ثيابه نلعب بالكرة بالكرة نمشي في حقول الله أعلم يا جرب يا سير إن شاء الله ik. nou het is heel goed. Alleen, uh, arsilu, jediye moet het zijn. In plaats van jediye, arsilu, jediye. En, elbesu, siyebi, er is een ye, aan het eind van het woord. Arsilu, of elbesu, uh, siyebi, nalabu bilkorati. نمشي في الحقول ها الحقول نعم أه. فور داف ماكه ده اندر 4 فدر طيب بخاك فدر يا الحقولي نعم في الحقولي طيب إخ هذا ينبح الكلب ينتبه الحارس تأكل البنت تذبل الوردة إكسن ناس فوردت فوردت فضحكينا أغسِلوا يديا أغسِلوا إكس وص مين هاندز دس إكس مين هاندز en jullie kunnen de betekenissen erbij uh, zetten. Elbesu, Al siabi. Al-Besu, ik trek aan. Siabi mijn kleren. Dus ik trek mijn kleren aan. Nel Abu korati, Men Abu, wij spelen. korati, Bi met al-korati de bal. Dus wij spelen. Met de bal. Nemshi fil hukouli. Nemshi, wij lopen. fi in al hukouli. Dat zijn de weien. De, de tuinen. De weilanden. Dus nemshi fil hukouli. Wij lopen op de weilanden. Yendahu. El kelbu, jenbachu, dat is blaffen, hij blaft. Al kelbu, dat is the dus, de hond, dus jenbachu el kelbu, de hond blaft. Jentbeho el harisu, dus jullie moeten uh, opletten over op, op, op, welke tijd we het nu hebben. Jentbeho, ja, jenbachu, dat klopt. Al kelbu, de hond blaft. Jentbeho al harisu, Jentebihu betekent, uh, let op. Alharisu, dat is. Uh, Alharis. Dat is de waker, bewaker. Nee, niet scheidsrechter. De bewaker. Alharis is bewaker. Uh, en scheidsrechter, dat is. Even kijken, ik moet even nadenken scheidsrechter, dat is in ieder geval misschien weet het uh, Abdurrahman, want hij is goed in voetballen uh, <laughs> keeper is ook goed, al-haris haris al-marma dan is het al-haris al-marma, dat betekent de keeper, maar al-haris hier over nou, het algemeen dat is een bewaker die bewaakt iets jen let op al-haris is de bewaker. dus de bevaker let op, is op zijn hoede. Ta'kulu al-bintu, ta'kulu wil zeggen zij eet, en al-bintu dat is het meisje, dus het meisje eet. Ta'kulu al-wardatu, ta'kulu al-wardatu, waarom nee, ik het niet? Ik had uh, op een uh, toets uh, per ongeluk uh, gedrukt, dus ik hoop dat het nu wel gaat. Oké, okay. uh, terribuloe is het tegenovergestelde van bloeit. Dus uh, het gaat dood. Uh, het gaat dood bijvoorbeeld. Misschien weten jullie een ander uh, verwelken. Vervelk, Oké, okay. verwelken. Verwelkt. Eluardatu, de roos. Dus de roos verwelkt. Dus de eerste woorden van die zinnen die we net hebben gezien, dat zijn allemaal FAM. Al. Fiam, allemaal FAM. Omdat elk van die, die, die woorden alaham alaham alaham een bepaalde alaham alaham alaham alaham en als je kijkt over welke tijd het gaat hier, wat is die bepaalde tijd, dat is dan of de tegenwoordige tijd, of de toekomst. Vijf, wat doe je met vijf, Abu Asiyah? Uh, dus deze betekenis van 5 van nummer 5 de hond blaft dus als we kijken naar die werkwoorden in deze zinnen dan zien we dat ze duiden op een bepaalde gebeurtenis in bepaalde tijd en de bepaalde tijd hier dat is of tegenwoordige tijd of toekomst Nee, niet tegenwoordige tijd. Het kan dus tegenwoordige tijd zijn, maar het kan ook toekomst zijn. Dus Mobaria kan tegenwoordige tijd zijn en het kan ook toekomst zijn. Dus achsilu, bijvoorbeeld, achsilu yadeya, ik was mijn handen, dat kan duiden, of dat duidt op uh, het feit dat ik mijn handen was. En dat kan zowel uh, heden zijn, dus tegenwoordig, maar het kan ook toekomst zijn, dat ik mijn handen zal wassen. Achsilu yadeya. Dat kan, als ik zeg bijvoorbeeld: redden arsilu deia. Dus morgen zal ik mijn handen wassen. Waolf'alu albasu يدل على حصول اللبسي في الحاضر المستقبل ويسمى كل فعل من هذا النوع En het staat voor het werkwoord albasu. wat aantrekken betekenen? Als ik zeg Albasu as Siaaba, dat betekent ik trek mijn kleren aan. En dat kan de duid op de gebeurtenis aantrekken. Dat kan dus tegenwoordige tijd, nu zijn, en dat kan ook toekomst zijn. Waar ik hem straks te laten zien. Wa iedah nadertu ila charoef, ila harfi fi فعلا في كل فعل من هذه الافعال و اشباهها و جتا او نون او ياء او تا وتسمى هذه الاحرف الأربعة و الاحرف المضارعة. Nou, hier is iets heel belangrijk. Nu komt iets heel belangrijks: namelijk, als we gaan kijken met welke letters deze afhaal beginnen, deze werkwoorden beginnen, dan zien wij dat wij beginnen of met een l'hamza, met a, u of i, met hamza, nou, sorry, met a, hè, met l'hamza, uh, of met een noen, of met een ja, of met een ta'. En deze letters, deze letters heten letters van al-mudarā'. Ik zal het even in het Arabisch zeggen. Ahruf al-mudarā'. Met andere woorden, een fi'al-mudarā' moet altijd beginnen met een van deze letters. Of een hamda, of een noen, of een -ja, of een ta. A. Kijk maar naar de voorbeelden. De eerste is Arsilo. Arsilo begint met A, met een lamza. begint ook met een lamza. nen betekent met een noen, of begint met een noen. Nem-shi begint ook met een noen. jen begint met een ja. jen begint ook met een ja. ta begint met te en fez begint ook met een te. Uh, Aneetu, heel goed. Aneetu, dat is uh, hoe je het kan onthouden. Aneetu, dus l'hamza, nun, lia, en te. Die heeten ahrof al-mudara'a. Ik zal het nog een keer herhalen. Kijk, we hebben nu gezien dat deze werkwoorden waarmee deze zinnen beginnen... Dat zijn werkwoorden die duiden op een bepaalde pete, de, de gebeurtenis in een bepaalde tijd. In deze bepaalde tijd, dat is tegenwoordige tijd of toekomst. Tegenwoordige tijd of toekomst. En wat zien we nog meer? We zien dat deze werkwoorden beginnen of met een hemze, of met een lije, of met een noen, of met een te. Dus fi'al al-mubara moet altijd beginnen met een van deze vier letters. In tegenstelling tot fi'al al madi die we net hebben gezien, die hoeft niet aan deze voorwaarden te voldoen. En deze vier letters die heten Ahrof al-mubara inderdaad, broeder Noorddin Salam. Ahrof al-mubara heten ze. En Dat zijn de Grof Alif, noon, ja, ta. Alif. Of hamza eigenlijk moet je zeggen. Hamza. En dan noon, ja, en dan ta. Dat zijn de horef al de voorwaarde dus de voorwaarde is dat al-fi'l al moet beginnen met één van deze letters die ik net heb genoemd. De hamza, de noon, de ya' -ja, of een ta'. De hamza dat is a. Zoals in aghsilu. Een noon dat is n. Zoals in en zoals li ja, zo in lia, zoals in yenbahu. En zoals in Teekulu. Dat zijn het. Nou. Dat is dus Fjal al-Mubara. Uh, nou, om terug te komen over. Uh, op die scheidsrechter, die heet El Hakem. Geheidsrechter heet el hakem. Nou Dit even terzijde Nu gaan we naar Sja'al-Amr si Sja'al-Amr si En dat is dus Bladzijde 16 Ga ik weer De voorbeelden lezen Il'ab Bil-Korati At'in Qittake نظف ثيابك نم مبكرا تمهل في السير أجد مضغ الطعام نغتير العب بالكرة أطعم قطك نظف ثيابك نم مبكرا تمهل في السير Even uitleggen wat ze betekenen. Elad betekent speel. Hier beveel je iemand om iets te doen. Speel. Bilkurati, bi betekent met. Alkurati betekent bal, de bal. Dus speel met de bal. Il'ab bilkurati. Ataim kippaka. Ataim betekent voet. geef eten. Kippaka. Kippa betekent kat. Ka betekent jou. Dus kippaka wil zeggen jouw kat. Ataim kippaka. geef je kat eten. Nof zie je bekken betekent maak schoon of was. Vierbe betekent kleren. ke betekent jou. Dus ke betekent jouw kleren. Wat wil was jouw kleren? nem moet Nou, dat zal niet. Niets van terechtkomen vandaag. Nem betekent slaap. Of ga slapen. Mubakkiran betekent vroeg. Dus ga vroeg slapen. Temehel. Fi. Asseiri. Temehel. Fi. Asseiri. Temehel betekent. Uh, doe rustig aan. V betekent in of bij. Of ja, afhankelijk hoe je het uh, in de context plaatst. We zullen zo zien hoe het hier uh, gaat. Asseir betekent het lopen. Dus temahel visseiri. Uh, loop rustig. Loop rustig. Doe rustig aan. Bij het lopen. Maar. Ketaka is poes, geen kat. Oké, dat is poes. Daar geloof ik. Hoe heet dan <laughs> de kat? Ajid Mabra Attaami. Ketaka, ja. Yeah. Maar hoe heet dan de kat? In het Arabisch. Tij, mabra At-ta'ani, ajid betekent, uh, doe het goed. Goed, doe goed. Dat is ajid. Madra betekent het kouwen. En Ataam dat is het eten. Dus ajid, madra, at-ta'ani wil zeggen, uh, kou, het eten goed. Je moet het eten goed kouwen. Kau, goed, het eten. Deze zinnen zijn dus de gebiedende wijs heel goed opgeleid. Ja, dat is allemaal gebiedende wijs. Ik zal even uitleggen. Al kalimatul oona til amfilatil mutaqaddimati afaal. Lianna kullen minha يدل على حصول amalin في min خاص. Dus wat zien we in deze voorbeelden? Dat de eerste woorden... هذه الزينة ذاتين غير أفعال. إذا تدبرنا هذه الأفعال، وجدنا المتكلم في كل منها يطلب من المخاطب ويأمره أن يأتي عملا في الزمن المستقبل. Yeah، wat ik hier lees dat is het boek. Ja, dat is uit uh, dat hebben wij niet no. als het goed is sommigen wel en ik heb het ook rondgestuurd via de mail dus wat zien we in deze werkwoorden deze werkwoorden waarom zijn ze werkwoorden omdat ze woorden zijn die duiden op een bepaalde gebeurtenis <laughs> in een bepaalde tijd en deze bepaalde tijd dat is uh, de uh, toekomende tijd ten opzichte van de tijd van praten. Dus het moment dat je aan het praten bent, uh, wat, wat doe je hier eigenlijk met deze werkwoorden? Je vraagt aan degene tegen wie je praat om iets te doen. En wanneer gebeurt dat? Je vraagt dat dat het gebeurt in de toekomst. ومن أجل ذلك يسمى كل فعل من هذه الأفعال فعل أمر اندارهم فرد ذلك فعل أمر الأمر يتكلم لك بفعل بفعل أم إمانت إتدون فالفعل إلعب مثلا في المثال الأول يطلب به من المخاطب إتيان اللاعب في الزمن المستقبل dus als we kijken naar het eerste voorbeeld, Ilad Bilkorati, dan vraagt degene die praat, aan degene tegen wie hij praat, dat hij een bepaalde handeling verricht. Namelijk het spelen. En wanneer vraagt u dat? Hij vraagt het op dat moment en wanneer gaat het gebeuren in de toekomst, nadat u het gezicht heeft? En dat is dus de toekomst. De tijd van amr is toekomst. Nou in het Nederlands heet het gewoon gebiedende wijs, zoals u leert. وهو لذلك فعل amr. daarom heet hij فعل أمر. والفعل أطعِم مثلا كذلك في المثال الثاني يطلب به من المخاطب حصول الإطعام في الزمن المستقبلي. In zo geldt het ook voor, het tweede de voorbeeld, أطعِم طِطَكَ Geef eten aan je poes of kat. Dat wil zeggen. Je vraagt. Degene die praat. Vraagt aan degene tegen wie hij praat. Dat hij het eten moet geven. Wanneer. Niet gelijk als hij het zegt. Want dan moet hij het natuurlijk eerst horen. En als hij het heeft gehoord. Dan moet hij het verwerken. En als hij het verwerkt heeft. Dan pas gaat hij het uitvoeren. Dus dat is toekomst. Ten opzichte van de tijd van het praten. Waarom is die ook En zo kunnen we zeggen over alle werkwoorden in de zinnen. Dus, wat leren we hieruit? Stelregel: Fial al-Amri. Wat is الزمن amr? Wat is فعل amr? Wat is een fi'al waarmee is een Dat is een Dat inderdaad, is een is een verzoek? een wijkwoord waarmee je vraagt aan degene tegen wie je praat. Om met een handeling te komen. Met een gebeurtenis te laten plaatsvinden. Wanneer? In de toekomst. Ten opzichte van de tijd van het praten. Dat is stelregel nummer 6. En ik uh, realiseer me nu dat ik stelregel over Tjalum Mudara ben vergeten te noemen. Dat is alkaïde nummer 5. Stelregel nummer 5. Tjalum Mudara. Wat was dat? Tjalum Mudara. Dat is. Een werkwoord, dat is ieder werkwoord die duidt of dat duidt op het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis in de tegenwoordige tijd of in de toekomende tijd, in de toekomst. En hij moet beginnen met een van de vier ahrof al-mubaraa, namelijk al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 Ieder werkwoord dat op plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis in de verleden tijd. u in budde en dus wat is de al modara Dat is ieder werkwoord die duidt op het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis in de tegenwoordige tijd of in de toekomst. En zo'n werkwoord moet beginnen met een van deze vier letters. Dat worden akhlof al modara genoemd. De letters van al En dat zijn al hamza, al noen, al-ya'a en. Ja. en wat is de fi'al al-amr tenslotte fi'al al amri huwa bihi dus wat is de amr dat is een werkwoord waarmee gevraagd wordt om een bepaalde handeling te verrichten wanneer in de toekomst ten opzichte van de tijd van het praten. Dit is de les van vandaag. Die ging over het verdelen van werkwoorden qua tijd. We hebben beide gezien. Al-Mabi, verleden tijd. Al-Mubara, dat is tegenwoordige tijd of toekomst. En Al Amr, dat is dus voor toekomst. Geen inshallah. Zijn er vragen over wat jullie gehoord hebben? Tot nu toe. Zuster om der heeft een vraag. Wat dan? Kun je voor het woord... ...maldief ook reinig gebruiken. Uh, kijk, reinigen... ...zou ik eigenlijk... vertalen met... ...pahara. Pahara. Dus reinig je kleren in plaats van... ...je kleren, reinig je kleren in plaats van was je kleren. Ja. Uh, reinigen, wat ik zou uh, uh, het, uh, vertalen dat is tahara. Dus als je zegt rein, dan is het tahir. Je zegt bijvoorbeeld, je kleren zijn rein, huh? dat betekent dat ze, dat, uh, dat ze tahir zijn en dat wil zeggen dat je daarmee mag bieden bijvoorbeeld. Waar ik mijn standaard lappen heb. Waar ik broeder Abdurrahman. Dat is lekker lachen waar ik mijn heb. En schoonmaken, dat is lavwif. Het huiswerk ga ik je zo geven, inshallah. Het huiswerk ga ik je zo geven. We zijn nog niet klaar. Dus het verschil tussen lavwaffen en Tahara, Reinigen en schoonmaken schoonmaken is nabafa dus alleen zeg maar de vuil weghalen maar no, uh, tahara dat is echt najasa weghalen najasa weghalen en dat is dus reinigen Wallahu ta'ala alam nog een vraag naqawa dus nabafa is nou. Na Wat is het huiswerk? Dat komt zo inshallah. Uh, als er geen vragen zijn van zuster Umdjabi, dan mag broeder Lord een uh, vraag stellen. Zeg <risim> maar, ik moet vro morgen vroeg op tijd. Geen in Sala, ze wekken. Oh, ik wa stellen achter de Ik zal het doen. inshallah. Alleen via Amr was niet duidelijk genoeg. Kun je dat eens herhalen? Naam. via een Vertaald in het Nederlands, dat is gewoon gebiedende wijs. Je vraagt aan iemand om iets te doen. Je zegt bijvoorbeeld, was je kleren. Was je kleren. Je vraagt aan iemand om een bepaalde handeling te verrichten. Assalamu eindigen deze lessen op een bepaalde tijd of verschil dat doorkeert. Uh, nou, het verschilt denk ik per keer, want afhankelijk van hoeveel gevragen er zijn enzovoort. Oh, het is al weg. <laughs> nou, uh, een bevel, ja, een bevel. Maar het hoeft niet altijd een bevel te zijn. Je kan het ook netjes vragen en uh, beleefd vragen, maar het blijft via al ammer genoemd worden. het kan ook een vraag zijn het kan een dua zijn kijk als je vraagt aan Allah ihdini euh, bijvoorbeeld ihdini, dat is ook fi'al amr, maar hier beveel je niet aan Allah dat hij jou gaat leiden, maar je vraagt aan Allah dus fi'al amr, dat kan een vraag zijn dat kan dua zijn dat kan een bevel zijn dat kan van alles zijn afhankelijk van de context nou. Nee, hier zijn uh, geen uh, voorwaarden. Even kijken. Uh, geen uh, eenduidige voorwaarden. Geen eenduidig. Ik kan geen eenduidige voorwaarden geven. Nou. Uh, als er geen vragen zijn, dan mag. Zuster Om um Abdullah, haar vraag stellen. Om Abdullah. De fi'al mudari begint altijd met een van deze letters. A nee toe. Klopt. Alif, alhamdulillah, al noon, alia, alta. Maar, wat is juist de betekenis van het verschil van het begin van deze letters? Een Hele goede vraag. Wanneer gebruiken we alhamdulillah? Wanneer gebruiken we al alia? Wanneer gebruiken we nu en wanneer gebruiken we te? Wij gebruiken hemza In één geval als je zelf aan het praten bent. Dus je zegt aghzilu. Ik was mijn handen. Ana aghzilu. Altijd als je ik zeg, dan moet het beginnen met a. Met lhamza. Wanneer zeggen jullie ja? Of wanneer zeg je noen, in het geval van wij. Ook in één geval. In het geval van wij. Nahnu n'agsilu. Nahnu nal'abu bilkorati. Nahnu namshi filhokuli. Hè? We beginnen altijd met noen wanneer als je nahnu als persoonsvorm hebt. Dus als wij zitten te praten. Dus hamza bij ik... Ana, nun, bij wij, nahnu. En wanneer gebruik je ja? Nou, in veel gevallen. Ik zal het even noemen. Let op, ik ga nu vervoegen het woord racelle. He, racelle ga ik hem vervoegen in de tegenwoordige tijd. En je zult merken wanneer je ja gebruikt. Ik zeg ana aghzilu. anta taghzilu. Anti taghzilina. Dus enta en anti, jij en jij voor een jongen en een meisje, daarmee moet al-Mudara beginnen met te. Hua, yarshilu, hij vast. Dus hua, dan begin je met lia. Hia, tarfilu, dus begin je met TA in het geval van hia, zij. Nahnu, narfilu hebben we gezien. Antuma Tarsilani, jullie twee jongens Tarsilani, dus ta. Antuma, jullie twee meisjes, ook Tarsilani, begint met ta. Huma Yarsilani, dus Huma, zij, twee uh, jongens, dat is ook met Lia, Yarsilani. Huma, meisjes. Twee, dat is ook tarfilani, uh, het is misschien moeilijk voor sommige mensen wat ik nu zeg, maar het is niets anders dan het vervoegen van het werkwoord uh, wassen in de tegenwoordige tijd, in al mubaria Dat zullen we later in z'Allah nog tegenkomen. Mannelijk en vrouwelijk, ja, manlijk is ja en vrouwelijk is te, maar niet altijd broed de niet altijd. Laat ik afmaken. Nachnu. wij, drie, mannelijk of vrouwelijk maakt niet uit. Het is nَغْsِلُ, nun. En toen, mannelijk, meervoud, drie of meer, tَغْsِلُونَ, dus te. En toen, jullie, vrouwelijk, meervoud, dat is Tarsilna, tagsil, dus te, ta, begint met te. Hum, yar zij wassen, mannelijk, tegenwoordige tijd, meervoud, begint dus met lia. En hun, let op, broeder Noorddin Salam, hun, zij, vrouwelijk, meervoud, jagsilna. kijk het begint met lia. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, maar dat komt insha'Allah nog later aan de orde. Is uw vraag beantwoord, zuster Umm Abdillah? Een beetje. Oké, okay. insha'Allah dat het zal later insha'Allah nog duidelijker worden de email ik mag wel een woordenboek aanschaffen, broeder Yassir. Abu Yasser. Heb je een advies welk woordenboek goed is? Mochit, ja, uh, ja er is een, een boek wat Lisane al Arab heet, maar die is eigenlijk voor gevorderde. Ik zou al uh, khamous al-Mohid kunnen aanschaffen. Dat is uh, klein, compact. Dat is klein, compact en volgens mij makkelijk te gebruiken. Geen inshallah. Uh, Tayyib, zijn er nog andere vragen? En mins wordt een boek. Oh, dat is dus Arabisch Nederland. Dat uh, ja, zou ik je eigenlijk niet aanraden. Uh, zijn er nog aan de is, is, is vraag Beantwoord, zuster, om um, Jaber. Kamoes al-Mohid is eigenlijk een goed... Uh... Maar, kijk, wat ik bedoel, Qamoos al dat is Arabisch-Arabisch, Hij legt Arabische woorden met Arabische woorden. Dus... Hetzelfde als dalen, zeg maar. Nederlands, Nederlands. Maar echt een woordenboek van Nederlands naar Arabisch. Uh, ja, ik ken geen goede, geen goed uh, woordenboek. Omdjabir is met ons nog of niet? Zalammar ik heb mijn e-mail doorgegeven maar heb voor deze week geen e-mail gehad. Ook niet bij het Ongewenste e-mail. Unhadir. Even kijken. Volgens mij wel. Even kijken. Hoe oh. oh, schrijf je dat? I. Nee. Oh, volgens mij heb ik het adres niet. Als u eventjes nog, nog een keer adres geeft. Dan zal ik even controleren. Uh, Oké, okay. ik dacht NL-Arabisch. Ik bedoel Nederland-Arabisch of Arabisch-Nederlands. Nee, oh, was het? Is het woord dat ik het vroeg? Oké, okay, sorry. Ja, nee, ik ken geen goed Arabisch-Nederlands woordenboek. Woordenboek en Arabisch en Menher is wel goed, inshallah al menhel ik ken Arabisch Nederlands, die ken ik niet. Ik ken wel al menhel Frans, Arabisch, maar Arabisch Nederlands ken ik niet. Blijkt een goed vatwoord, maar geest. Ayy, het zal me echt helpen, vooral met huiswerk. Met huiswerk, ja, meestal stuur ik gewoon vertalingen erbij. Zuster Om um Abdullah zegt dat zij een woordenboek wel kent. Bij je broeder Najim. U mag vraag stellen. U mag ook of vraag stellen via het microfoon. Vraag. Hoe, nou, hoe kan je nou weten of een woord verleden tijd is aan het beginletter? misschien of uh, dat is niet makkelijk kijk voor een fjallumobaria hebben we gezegd dat het werkwoord moet beginnen met een van die vier letters even iets controleren sorry een momentje Ja, uh, dus zuster Umhedia, ja, ja ik heb uh, uw e-mailadres, het staat gewoon in de lijst, dus ik vind het raar dat u geen uh, bericht heeft ontvangen, want die heb ik gewoon gestuurd en mensen die daar in de lijst zijn, die hebben het wel ontvangen, ik heb geen idee waarom. Uh, انذا ان ان ان شال المدارية ان فيلكفورت المدارية دي بخنت ألتايت مثل همزة أو الياء أو النون أو التاء منهج الحق ضطي ش إيميل أدريس. اشيل إيميل أدريس ايفي خيرت فيا ويسبر. ده سألك ايفا كنتروليرا. Dus een film movarra begint altijd met een hamza, lia, en nun, en ta. Maar, dat wil niet zeggen dat altijd als je een werkwoord tegenkomt, dit begint met een hamza, dat het movarra is. Dat is niet altijd het geval. Kijk, bijvoorbeeld, Akala Muhammadun. Akela Mohammedun Wat betekent dat? Doed er Kun je antwoord geven? Akela Mohammedun Je moet goed nadenken over tijd. Akela Mohammedun In Verleden tijd is dat Mohammed eet. Dus ja, Mohammed at. Inderdaad. Mohammed heeft gegeten. Mohammed at. Dat klopt. Waarmee begint Akela hier. Nee, niet Mohammed eet. Mohammed at. In verleden tijd. Waarmee begint Akela hier. Welke letter? l'hemza, heel goed. Kijk, hij begint met l'hemza, maar toch is het akala, verleden tijd. Met andere woorden, niet alle werkwoorden die beginnen met de die zijn Mobaria. De regel is, alle werkwoorden van Mobaria. die beginnen met l'hemza, of l'wa, of li'a, of een no'n, of ta. Altijd. Maar, niet alle werkwoorden die beginnen met LHemza of el ja of el noen, of el ta, die moeten mobaja zijn. Begrijpen jullie wat ik nu zeg? Helemaal, oké. Okay. Dus niet altijd. Een fel begint altijd met of een hemza, of el ja, of noen, of te. ta. Dat is de regel. Maar niet als je een werkwoord vindt en hij begint met lamza, dan kun je zeggen: Nee, dit is modare. Nee, want het kan ook Madi zijn. Het kan ook Madi zijn. Zoals bijvoorbeeld Akela. Akela. En wat is het verschil hier? Akela hier, die lamza die je hebt bij Akela, dat is een oorspronkelijke letter. دي بهورت توت تفورت محمد ايد محمد يأكله. محمد يأكله. دي الهمزة إن أكله داتس الهمزة دي بهورت توت الفعل زلف. توت الفعل توت تفورت. مار اعصي له wat is het werkwoord? Het werkwoord is razalah. De hemza is er niet. Pas als ik zeg ik in de tegenwoordige tijd, dan komt die hemza tevoorschijn. Dus die hemza is geen oorspronkelijke letter van het woord. Ik hoop dat jullie dit begrijpen wat ik nu zeg. Dus hemza in ekela, dat is een oorspronkelijke letter in in het werkwoord maar die -hamza en de lia en de noon en de ta waarmee een, een, een, een, een, een al modara moet beginnen dat zijn geen oorspronkelijke letters in het woord kijk zoals bijvoorbeeld ana het werkwoord is ghasala daar is helemaal geen hemza in of het werkwoord is labisa Lebisa, daar zit helemaal geen hemza in. En toch is het al Als ik Lebisa ga vervoegen naar de tegenwoordige tijd, naar Modaria en naar persoonsvorm ik, dan komt die hemza tevoorschijn. En als ik het ga vervoegen naar Nahnu, naar wij. dan komt die noen tevoorschijn. Enzovoort. Payip, achie, abou yazir. De volgende. Les, stuur je zo'n e-mail naar iedereen met die bestanden. Insha'Allah ta'ala, ja. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Uh, zijn er nog andere vragen? Als er geen vragen zijn, dan gaan we naar de oefeningen. Oefening, bladzijde,